De Thaise oud-premier Thaksin Sinawatra krijgt gratie van de Thaise koning. Dat zegt zijn advocaat tegenover persbureau Reuters. Zijn voorwaardelijke vrijlating, die eigenlijk eind deze maand zou aflopen, eindigt daardoor morgen. Gisteren werd de jongste dochter van Thaksin, Petongtarn Shinawatra, benoemd als premier. Thaksin werd na zijn premierschap veroordeeld tot acht jaar celstraf vanwege corruptie en machtsmisbruik.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 De eerste man op de maan en wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, William Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greuneloo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer Red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 Zwarte goud in koop. en ik leef weer af. En de markt wordt stabieler. De grote winkels weer In principe niet stoppen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 Een Nederlands Dansorkest uit Geldrop met Wim van Gennep als een zanger. Een bekendste is, waarom, waarom heb je me laten staan? Je bent voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. De werd opgericht door Wim van Gennep. De groep bestond uit zanger Wim van Gennep, gitarist Jan van der Rijt... en bassist Bert Liende en toetsenist Jo van Gerven...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 stond 34 weken in de Veronica Top 40, wat uitzonderlijk veel is, zeker voor die tijd. Maar ik heb een andere plaat voor u. plaat die ze eigenlijk een paar jaar later hebben uitgebracht. Precies in zijn 1971, komt deze plaat uit. Nu hoort u de Heikrekels met Lieve Meid. Lieve meid, heb jij dan Jij past bij mij, zowel de kip bij je tijd. Kom toch een beetje dichterbij. Lieve meid, heb jij vanavond tijd. Hey, ja, hey, ja, ho. Oh. Zeg je toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgens tijd.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 Lieve meid, zeg jij allemaal oké? Hee, ja, ja Zeg niet toch ja en denk daar niet langer na, want anders heb je morgen spijt! La la la la la la la la la la!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 Lieve meest, heb jij dan mij maar... We'll make the best ja mm -hmm.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 niet van.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 In de karak, in de kark, in de kark, de dominee. Een domie, dominee, een domie, dominee, een dominee, een dominee, een en een dominee, een dominee, een dominee, En ze maken van onder een kastelein, een kastelein, Bartels, Eerst betalen, eerst betalen, zij de eurs betalen, eerst betalen, zij de pakken, In de karak in de karak de dominee In de karak in de karak de dominee En ze maakten van boter een baronas, en baronas, baronas En de zweet en de zweet zijn de baronas En de zweet en de zweet zijn de baronas Betalen, eerst betalen, betaal eens, zij de kastelein. Betaal eens, betaal zij de kastelein. Zijn jij pakken, zijn pakken, zij je toverheks. pakken, zij je pakken, zij, zij, zij, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelfrouw. Kom binnen, kom binnen, zij de bavelfrouw. In de karik, in de karik, zij de In de karik, in de karik, zij de Dat was Wim Zorneveld met uh, Katootje en daarvoor Heintje met Mama. En de volgende formatie zijn de voor Rajo's, Was een Amsterdamse zanggroep... die eind jaren 50 bekend heeft met covers van de Everly Brothers... McQuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. En uh, ja, ze hebben een heleboel leuke plaatjes gemaakt. Ze hebben zelfs in het uh, voorprogramma gestaan van de Rolling Stones in het Koerhuis in Scheveningen. Dat was uh, ergens in uh, 1964, ja. Ja, mijn geheugen moet ik af en toe een beetje graven. U wordt ze nu de Raio's met: waarom loop je mij op straat voorbij? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Loop je mij? So the shadows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 Je bent dol op avontuurtjes, en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar molen puurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Rendezvous bij het licht der maan, hoor mijn hart onsteumig slaan. Ben er ver? kom je heugd, denk er aan. Rendezvous bij het licht der maan. ik ben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 oud-Hollandstalige muziek. Af en toe wijken we daar een beetje vanaf. Maar uh, voornamelijk de muziek wordt uh, beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedankt we hem voor. En de volgende plaat is een plaat die regelmatig in dit programma gedraaid wordt. Ik probeer een beetje af te wisselen, maar het blijft een leuk plaatje. De Driessen Kets was een muzikaal Nederlands comische trio. Afkomstig uit uh, Rotterdam. Oorspronkelijk stond de trio uit Henk van der Leep, Ger van der Ringelenstein en Martin Bijkerk. En Martin uh, werd later vervangen door uh, Ton uh, Ravensloot.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 dat gaf niks zonder toe, er had je toch genoeg geluid Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloep, die zal zo troost de kool. We hebben een ogenblik gehad met het teutetje. Met het teutetje, met het teutetje.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 Zijn we staan. de klanken van de leer. En met liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. Bloemen voor de loop, en ze zeggen: Ik heb je lief voor en die een dier. Al de loop, en op de kleine vergeet me niet. Op het plein voor het station, daar sta ik graag. Ik heb je niet voor hem die een hal en ook de kleine vergeet nee. mij niet. Lieve kind, tussen de bloemen, deed zijn hart toch zo kloppen. En hij moest daar wel gaan vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar vandaag zijn vurige liefde stelde, ging verklaren. Zee, zwaag jongen lief waarom heb je zo'n een deed geval? Ik zoek al lang een man met dus van toen af flink, dat weet je dit duet.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 De Formule 1, gewoon gezellige muziek om een beetje op te warmen voor de Formule 1 als u daarvan houdt natuurlijk. En ook als u er niet van houdt is de muziek zeker heel gezellig. De laatste plaat is Over Zandvoort, ook geen plaat tussen de jaren 30 en de jaren 70, maar de plaat uit 1986 dus is die uitgebracht.